4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen. die zo klinken dat zij voor het oor samensmelten tot één gestalte. Let wel, een samenklank van slechts twee tonen is geen akkoord, maar een interval. Dat u het maar weet. Dan straks in het Politieke Vraag Nu van de Villa. Nu is het NRW journaal Raymond Seré.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 TIGID, de digitale handtekening waarmee je zaken als belastingaangifte en vergunningen kunt regelen bij de overheid, wordt verbeterd en uitgebreid. Het is een van de maatregelen die de ministers splasterk van binnenlandse zaken en kamp van economische zaken nemen om elektronische identificatie te verbeteren. Het toenemende gebruik en de noodzaak tot voorkoming van misbruik vraagt om een elektronische identiteitsvaststelling die meer betrouwbaar en toekomstbestendig is, schrijven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer.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 Ja, het was lastig, ik moet zelf ook een paar woorden opzoeken... kent Frederiks, maar het moet ook niet te makkelijk zijn. Kees van Kooten heeft nog niet op de kritiek gereageerd. En dan het weer, droog en af en toe zon. Het is 10 graden, morgen op veel plaatsen droog, geregeld zon... een graad of 7, zaterdag meer kans op regen... en zondag weer wat zon. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Avondspits begint zonder al te veel uitschieters. De meest dagelijkse files staan rond Rotterdam en Utrecht. De vertraging valt erg mee. Eén file valt op en dat is die op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Voorknopend Badhoevedorp, 4 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Nou, Alles terwijl weer. Tot zo.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. En wij gaan onmiddellijk beginnen met ons politieke panel. Vandaag met Jos Heymans van RTL Nieuws, Pim van Galen van Nieuwsuur... en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. Heel hartelijk welkom. En Koningsrijkszaken. En Koningsrijkszaken. En dit van de Partij van de Arbeid. Meneer Plasterk, het is met het pensioenakkoord en het woonakkoord... eigenlijk nog best een glorieuze week voor het kabinet geworden. Nu zo op het eind. Voor in elk van minister Asscher een blok, maar waarschijnlijk voor jullie allemaal. Maar voor u was er toch een kleine tegenvaller. Het kan misschien mensen ontgaan zijn. Maar tussen Neus en Lippen door is uw voorstel voor die megaprovincie die is afgestemd in de Eerste Kamer, teruggestuurd. Nee, dat laatste niet waar, maar voordat u aan alle, gloor, u, u aan alle glorie voorbij gaat... er was er nog één, dat was staatssecretaris Van Rijn... die het met de gemeente nee, dat eens Dat is waar voorde, de zorg, ja. Dus dat ja, was Nee, er is in uh, de Eerste Kamer een, een motie aangenomen... Um, dat men nog niet overtuigd is uh, van de argumentatie... voor die uh, provinciefusie. Ik heb ook een aantal van de uh, ondertekenaars daarvan... naar de hand nog gesproken. Er zijn er natuurlijk een aantal bij die, zullen, die zijn tegen... zullen dat altijd blijven. Maar dat is op dit moment geen kamermeerheid. En er zijn ook een aantal die zeggen: nee, we willen gewoon een signaal geven dat we vinden dat het nog beter onderbouwd moet worden. En dat er nog meer draagvlak moet komen. En dat, dat komt mooi uit. Het is geen definitief nee van never nooit. Nee, en dat komt mooi uit, want we zijn nu echt actief met de provincies ja. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in gesprek heeft, over de voorwaarden. U heeft de pech dat er Interrate. heel veel oud-ministers van Binnenlandse Zaken in de Senaat zitten, hè, die <laughs> allemaal mee willen regeren. Nee, ja, dat is een voordeel. Dat zijn, dat zijn hey, hele de Klaas de Vries. Klaas de Vries. De, de, de, de, de, de Horst. En die zeggen allemaal in de wandel gaan, laat Plasterk dit nou eens een keer, uh, hoe noem je dat, bottom-up, in plaats van top-down. <coughs> huh? Die willen allemaal dat als de mensen het willen, dan willen u het ook. Maar en ze vinden... alle provincies zijn tegen, begreep ik. Of niet, nee, is dat oh, niet waar? Nee, is maar. Oh. nee, ik nee ben dat echt, valt wel mee. De, de, de, de, geloof me nou, ik ben uh, ook nog deze week in gesprek met de drie provincies waar het in dit geval over gaat, om te kijken onder welke voorwaarden we zo'n provincie nieuwe stijl gaan vormen. En ze hebben eerder op een eerder ontwerp gezegd: Nou, op deze manier willen we het niet. Want in hun woorden, we willen niet alleen maar dat de binnengrenzen worden uitgegumpt. maar dat we dan ook echt met elkaar praten. wat kan zo'n nieuw landsdeel dan voor extra taken maar krijgen? Is het, het, gaat even, het gaat over is het noord holland Utrecht en Flevoland. Ja. Is dat praten bottom-up met de provincie? Is dat wat er bedoeld wordt, Pim? Ja, ja dat, dat als dus de dat... mensen het zelf niet dragen. Bijvoorbeeld, ik nee, maar dan aan... praat ik dus met de, met de gedeputeerde bestuurszaken. Mm -hmm. en die zijn natuurlijk aan hun eigen statenverantwoording verschuldigd... over ja. wat er wordt besproken. Dus dan praten we gewoon met de provincies. Nee, maar Wat ik niet begrijp, u zegt van ik moet het nog beter onderbouwen, dan denk ik... Uh, ik leg ah, het nog een keer uit. Ja, is het beter te onderbouwen? En als dat zo is, waarom heeft u dat dan niet van ja, mij te maken? Het gedaan? gaat niet om onderbouwing van verzinnigers en argument. Het gaat erom dat de provincies hebben gezegd, dat snap ik ook wel... van als wij opgaan in die nieuwe, sterkere provincie... kunnen we dan ook uh, nog beter ons werk doen. En betekent dat dat het Rijk ook bereid is... om een aantal verantwoordelijkheden daar dan neer te leggen? En daarover zijn we nu met ze in gesprek... Hmm. Maar is dat nou een klus? Dat vraag ik me hoogst persoonlijk zelf af hoor. Al vanaf het moment dat het in het regeerakkoord stond. Van, is dit nou het belangrijkste wat we moeten doen in Nederland? Nee, het allerbelangrijkste waar ik nu mee bezig ben zijn die decentralisaties. Dat is in het Binnenlands Bestuur veruit mm -hmm. de grootste verandering. Maar het is wel iets wat al jaren, tientallen jaren sleept. Ik denk, als we dat nu niet doen... dan zullen opvolgers van mij voor de komende 30 jaar zeggen... nou, die provincies, uh, laat dat maar verpieteren. Doe er maar niks aan, want uh, daar krijg je toch geen beweging in. En ik denk dat het nu een goede gelegenheid is... om echt voor, om, om een krachtig provinciebestuur neer te zetten... wat ook echt in, in de wereldeconomie, binnen Europa... binnen de ruimtelijke ordening in Nederland, natuur en milieu... zijn dingen kan doen. Maar u u heeft verhaven. een heel beperkt mandaat, hè? want het gaat alleen over die Noordvleugel. Die andere provincies, dat moet een volgend kabinet maar uitzoeken. Ja, maar daar gaan we wel krijg stappen dan... zetten. Nee, we maar krijg je niet zetten. een soort grote moloch in het werk en dat het noorden al die kleine... Nou, om te beginnen is het natuurlijk... als die fusie tot stand komt... heeft die Noordvleugelprovincie 4,5 miljoen inwoners... Ja. Zuid-Holland alleen heeft al 3,5 miljoen inwoners. Dus zo ontzettend groot is dat verschil niet. Nee, maar Friesland met met wordt wel heel groot. Ja, dat is ook zo. Dus ik ben het wel met u eens. En ik heb ook al uh, onlangs gezegd, ook in een nota voor de Eerste Kamer. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, Groningen en Drenthe. die geven al regelmatig signalen. dat ze eigenlijk meer samen willen gaan doen. dat die nog eens elkaar diep in de ogen kijken. En misschien is Overijssel en Gelderland. misschien Zuid-Holland en Maar waarschijnlijk en, en pas op het moment dat dit eerste, dit, de, deze drie. als dat daadwerkelijk vorm ja, krijgt. Voor want dat, stap, dat werkt aanstekelijk ja. dan steeds Stap voor voor stappen in die speelt die discussie echt al 25 jaar. Dus dat we daar nu een keer een stap zetten... en dat we dan uh, in een volgende periode, een volgend kabinet... misschien eens een volgende stap zetten. Maar in deze periode komt deze uh, concentratie van provincies tot, tot stand? Ja, dat hoopt u. Dat is behoorlijk stellig. Nou ja, maar ik zeg er zelfs bij... ik denk als het in deze periode niet gebeurt... Uh, ja, dan, dan, dan is het een verloren zaak. 30 ja, jaar maar dan gaat de volgende zeggen, daar ga ik nog een keer aan bewegen. Dus ja. er licht een kans, ja. en ik vind het ook een positieve kans... om dat nou te doen, een sterk provinciebestuur neer te zetten. En het interessante is dat de mensen uit die provincie zien dat ook. Dus ik praat, en die hebben natuurlijk randvoorwaarden... stellen eisen, dat is altijd, wordt altijd onderhandeld in Nederland. Maar die, die zeggen niet uh, absoluut nee. Die zeggen alleen, we willen het misschien op een andere manier inkleden. Maar nou, wat zegt u nou tegen de mensen in de polder? Want het viel mij op dat met name in Flevoland... die hele jonge provincie, waar wij ook in die zaaltjes zijn geweest... dat mensen zeggen van, we willen dit... Het niet van bovenaf opgelegd krijgen. Nee, je ziet maar houdt die kleinste. polder als een eigen identiteit? Ja, twee dingen. Je ziet altijd bij fusies, ook bij gemeentes, dat de kleinste fusiepartner vaak het meest ja. beducht is. van Dan verliezen wij uh, identiteit en invloed. Ik denk dat identiteit moet je eigenlijk losknippen. Ik heb vaak het voorbeeld genoemd van Twente, dat heeft een eigen volkslied en eigen, eigen klootschieten als volkssport en een vlag en weet ik wat allemaal. Met winterblazen. En, en, en Noem maar op, ja. Dus echt een eigen cultuur, maar dat heeft geen provinciehuis. Dus je kunt best mm. een identiteit hebben zonder dat je mm. daar per se een provincie bespreekt. Maar hebt. invloed is. Ja. Natuurlijk, belangrijker dan de identiteit, dat is een uh, zeker. Ja. maar de hardnekkigheid waarmee jullie dat willen is niet omgekeerd evenredig met belang daarvan. Nee, maar ik begin, jullie beginnen, er nu over, maar er zijn ja. in de, de portfeuille allerlei interessante dingen. Over. Nee, nee, maar okay. is, uh, ja. Vreemd, dit was actueel. Ja. Ja. Wat, wat gebeurt dus in de Eerste Kamer? Laten we het hebben over de, de andere uh, akkoorden. En het duurde even, maar woensdag kwam het er toch van, van het pensioenakkoord. En het woonakkoord is er, mits, middels een wetsvoorstel door de Eerste Kamer uh, heen gekomen. Er kunnen twee emoties bij je optreden. Plasterk, opluchting. Van het Of wacht eens even, het is met de hak over de sloot. En ik zie nog een hele rij sloten in het, de komende jaren. Dat zijn de twee opties. <lacht> dat zijn de twee opties. Ja, Meer kunt u er niet in. Nou, uh, petje op. Dus dan is het. Uh, dan, we hebben gisteravond met de PvdA, Petje op, petje afgedaan met het kerstfeest. En zie je ja, het maar dus, een beetje zo? Dus dat is A. Dan is het, ja. ah, het uh, oplossing. Maar um, ik, ja, ik heb ook altijd wel het gevoel gehad. Er zitten uiteindelijk verstandige mensen. Um, en die dan ben je het met ons eens. Nee, dat hoeft niet. Met. Maar die komen er linksom of rechtsom. al met voorwaarden misschien of met afspraken die zijn ook gekomen, tegemoetkoming ook van de kant van het kabinet, komen er wel uit. Dus, dus ik ben blij dat het gebeurd is, maar het, niet zo dat ik nou dacht... Uh... Jos, ja, ik Slob heeft al een... laten weten, ik wil dit soort taferelen niet meer. Maar hij nee. eigenlijk ook zegt, wij zullen ze niet veroorzaken, maar dat zal hij niet bedoelen. Maar dat hebben. heeft zelfs uh, premier Rutte al gezegd, dat hij hmm. een beetje akkoord en moe is. En ik vind dat ook echt de zwakte van uh, dit kabinet, dat ze niet in staat zijn om zelf uh, te regeren. Maar dat ze voortdurend met allerlei groeperingen akkoorden moeten afsluiten om hun eigen ideeën door te voeren. Wat dat betreft is er volgens mij een enorme fout gemaakt bij de samenstelling van deze coalitie. Nou, ik denk inderdaad dat je terugkijkt. Dat er is toen, denk ik, geredeneerd, of daar ben ik wel zeker geredeneerd van. Ja, nou eens kijken, hebben een linkse partij en een rechtse partij? Als al die andere partijen zich nou aan hun eigen verkiezingsprogramma's houden ongeveer. Dat, dan is er altijd linksom of rechtsom wel een meerderheid te vinden in de Eerste Kamer. Ja. En dat gaat eraan voorbij dat, dat, dat partijen. Uh, zich, zich ook strategisch kunnen opstellen. En uh, bijvoorbeeld Jett Bussemaker loopt daar nu met uh, studiefinanciering tegenaan. Dat een aantal partijen nu zeggen, ja, in principe zijn we daar wel voor, ja. maar nu niet. Dat is de vaker. wet van nood, hè, dat als je in de Tweede Kamer stemt, dan stemmen jou uh, geloofsgenoot of partijgenoot hetzelfde in de Senaat. Dus dan mm. krijg je problemen. Ja, maar voorafgaand aan die wet van nood is, waarom stemmen ze dan tegen in de Tweede Kamer? Uit strategische redenen. En daar kan een rol spelen, ja. Over, ja, ja. Maar vind jij, Pim, vind jij dat, uh, ja, dat is dan een, een omstandigheid waar het kabinet tegenaan loopt, pech? Of ja, wacht eens even, we zijn volwassen mensen in de politiek en dat hartgemaakt nou, bedrijf. En dat moet je kunnen voorzien, want dat doen mensen gewoon, strategische keuzes maken mm, tegen hun eigen principes. Nee, ik denk niet dat iemand dit had kunnen voorzien. Ik, denk ik dat... zeg ook niet dat ze tegen hun eigen principes dan nee, dat mag nee. niet ervan hoor. Ja. Dat zijn mijn woorden. Ik denk niet dat ooit de Partij van de Arbeid een campagne was gegaan. We gaan met de Liberalen regeren en dan gaan we D66 vragen om te gedogen. Mm. Dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar Het is zo gelopen. werkende weg om met Lubbers te spreken ja. is er wel binnen dat kraken en piepende systeem iets ontstaan waar, waarin een kabinet wel zaken kan doen. Dat ja. moet je gewoon vaststellen. Nou is even de vraag: er kan, kan zaken gedaan worden nu met drie partijen? D66, SGP, ChristenUnie. Dat lijkt nu inmiddels een soort hechte vijf eenheid. Die wel zo smal is in meerderheid in de Eerste Kamer, dat je je afvraagt: hebben ze dat niet zo dicht getimmerd en lopen ze niet het gevaar dat andere partijen zoals CDA en GroenLinks. Die kunnen zich daar niet meer bij aansluiten. Dat je dus elke keer met de kleinst mogelijke meerderheid zaken erdoor moet krijgen. Ja, waarbij je dan ook nog erbij moet aantekenen. U noemt nu één coalitie die ik intern termen de blokcoalitie coalitie heb genoemd. Want eigenlijk Stef Blok was de eerste die met het woonakkoord uh, met, met die coalitie kwam. Maar bijvoorbeeld je bussen maken over de studiefinanciering. Of datgene met die provincie waar we net over praten. Daar zit je toch meer te praten met uh, deze 66 en GroenLinks. Als oppositiepartij. Maar dat was mijn vraag. Dus, dus er is dus wel het ruimte. zijn ook verschillende verbanden soms. Ja, maar die, die ruimte is er nog. Het is dus niet zo dat deze vijf het nu met elkaar zo dichtgetimmerd hebben dat er geen plek meer is voor anderen om aan te sluiten. Nee, zo is het zeker. En dat is ook, denk ik, omdat bijvoorbeeld toen Bram van Ooyek afhaakte bij die herfstcoalitie, is dat duidelijk niet gebeurd met het gooien van deuren. Maar is dat wederzijds gebeurd met de conclusie, nou ja, oké, bij dit onderwerp dan niet. Maar juist ook met het idee van, nou, bij andere gelegenheden kan er misschien weer een andere meer. Ja, maar de praktijk is dan toch een andere. Dan kijk we naar het pensioenakkoord. Er staat ook CDA en GroenLinks aan tafel. En als puntje bij paasje komt, wordt er alleen maar doorgepraat met de constructieve... 3. moeilijk horen. De C3? Hè? Ja, de C3. De meest geliefde opposites. Ja, ja. ja. ja. Nee, Maar dat, daarom, dat, daar komt de vraag natuurlijk een beetje vandaan. Ja, dus in de praktijk komt het toch ook door dat het onderwerp er nu een coalitie kek, van vijf partijen is. Ik denk degene die Zonder je noemde, die ligt in het verlengde van het financiële akkoord. Dus dan is het ook misschien ook wel weer, ligt het enigszins voor de hand dat dan op andere onderwerpen die daarmee samenhangen, zoals het pensioenakkoord, diezelfde club mekaar vindt. Uh, maar op een aantal andere onderwerpen, ik noemde er net twee... Uh, heb je gewoon andere partijen die een mogelijke meerderheid kunnen vinden. Ja, mm -hmm. maar ook, wat ook nog kan gebeuren, dat is natuurlijk nu aan het licht gekomen... tal van commentatoren hebben er ook op gewezen, gisteren en vandaag... dat uh, er hoeft maar één senator te zijn die denkt, ik weet het beter... en het is, laten we de pensioenen nemen. Volgende keer, want de pensioenakkoord is er nu... maar het moet nog door de Kamers, moet nog een wetsvoorstel mm -hmm. komen, enzovoort. Dan kan Klaas de Vries wel opstaan en zeggen... jongens, ik heb ook heel veel verstand van pensioenen en dit deugt niet, hoor... Mm. Wat gaan we dan doen? En er is een stemming aan het ontstaan... dat schetsen we hier de, ja. vijf minuten geleden... van dit eens maar nooit weer... Nee, maar ik denk dat we niet alleen voor dit kabinet... maar voor de komende decennia eraan zullen moeten wennen met de volatiliteit. dus de bewegingen... en verkiezersvoorkeur die er optreden... en dan met het feit dat je twee kamers hebt... die niet op hetzelfde moment gekozen worden. Dan zal het dus vaker gebeuren dat je een tweede kamermeerderheid hebt... die niet automatisch in de eerste kamermeerderheid... heeft. ik u een vraag stellen over de... Sorry Jos, gewoon even van de gelegenheid gebruik maken. U bent binnenlandse zaak, u gaat over de staatsenrichting. Wat is eigenlijk het machtsmiddel dat een kabinet in de Eerste Kamer heeft... Kan je zeggen we ontbinden deze kamer? Ja, als kan. Om, kan je het machtswoord spreken, want eigenlijk zaten de geleerd een beetje te kijken in <laughs> ja, wat kan er eigenlijk gebeuren als ja. duiven zijn tegenstem? Dominique bedoel, van der Heijden, die, die zei dat in nieuwsuur die zei van dat ze tal van de partijen gesproken had en ze zegt en dan is de stemming in het kabinet dit accepteer onacceptabel. Ja, maar maar dat, wat betekent dat precies? Bedoel, dat vroeger ja, we we eerst de eerste kamer af. naar huis sturen, maar de is heel blij Dus er is een er is een antwoord Wat betekent dat? Het is inderdaad, het is in 19 nou hoofd, het begin van de in de 20e eeuw is het een keer gebeurd. Heeft ja. Het kabinet, uh, Abraham Kaper geloof ik, heeft de, de uh, Eerste Kamer ontbonden. Um, dat kan, dan wordt hij opnieuw gekozen en dan wordt hij door dezelfde provinciale staten ja. gekozen. Ik moest even lachen omdat het ertoe zou leiden dat deze 61 zetel wint. Want u kunt zich nog herinneren dat toen oh, ja. iemand in Noord-Holland had verkeerd oh, ja. potlood oh, ja. gebruikt. Dus als er <laughs> zou gebeuren dan zou de SP1-zetel verliezen. Ja, ja, ik heb ja. het ooit in het uitdrukken. En dan zou d 61 zetel winnen. Maar goed, ik bedoel in het grote geheel de dingen. Ik denk dat het de verhoudingen niet, niet te goede zou komen. Nee, maar wat kan het net nou doen in de Senaat? Dat betekent het dat? En dan. Nou, dat is Adrie Duiverstein heeft ook wel gezegd, geloof ik... dat in zijn overwegingen, zijn afwegingen wel uh, een rol speelde... dat uh, het kabinet het niet zou kunnen laten gebeuren... om te zeggen, nou, dan maar geen, uh, ja, maar geen wat, wat hervorming van wat was politiek de maar, dan het gevolg geweest? Ja, dan was het kabinet gevallen. Toch? Ik denk dat dat, ja, dat, dat in ieder geval was wel een van de mogelijkheden. Ja. Maar zo was de stemming ook. Als Duivenstein dwars ligt, hij stemt tegen, dan de staf afgelopen. We hebben dat nooit in het kabinet besproken. Uh, maar... ik, ik ik denk dat velen wel de zwaarte van die kwestie gevoeld hebben. Ja. Jos, wilde jij ja. nog hierover? Uh, nee, het was iets uh, wat u eerder zei, meneer Plasterk. Uh, uh, dat dit in de toekomst veel vaker uh, zal voorkomen. Ja, dan denk ik, tenzij je gewoon bij uh, de formatie afspreekt. We maken uh, die coalitie gewoon wat breder. We hebben ja. ook een meerderheid in de Eerste kamer. En We beginnen met dit kabinet. Die drie andere partijen, de C3, die betrekken we daarbij. geven alle drie hun ministerzetel. Nee, dat kan. Dat raakt hij raakt baan kwijt, want hij wil tot. Oké. Okay. <laughs> ah, je moet wat over hebben voor het land, Jus. Nee, je, je, je kunt natuurlijk bij de start meteen met een vijfpartijenkabinet beginnen. Maar ja, dat, dat is, er zijn een heleboel redenen. Ik heb in een driepartijenkabinet gezeten. Nu in een tweepartijenkabinet. Je merkt al dat je gewoon, gewoon uh, ja, op een andere manier zaken kunt doen. Maar is het niet een beginnetje om dat... Nee, het antwoord is, is dus nee eigenlijk. Niet nu al een vijfpartijenkabinet oh, maken. Ja, daar is het antwoord nee op. Maar dat, dat, dat bepleit ook maar nou, dat komt omdat de oppositiepartijen nee, zelf... Na, dat, niet willen. Hè? Ik nee, heb maar nou is, deze week ik, gisteren kan aan Dijkgraaf gevraagd, die zei ben ja? gek? Van de dat is een fantastische positie, want ja. de begroting steun ik, maar op allerlei levensbeschouwelijke principiële be, punten het be, het kan ik maar eigen koers varen. Ja. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen toch redelijk gelukkig zijn. dus dat je ook gewoon niemand zit weer te wachten op, op uh, nieuwe formaties. Dat is nee. moeten gewoon doen wat er voor het land moet okay. gebeuren. Ik heb nog één klein dingetje over de cultuur, uh, politieke cultuur in de, in de Partij van de Arbeid. Het optreden van uh, Van Duiverstein met het ja, nee, onderhandelingen uh andere eisen, voorwaarden stellen, eindeloos traineren... en uiteindelijk pang toch ja zeggen. Uh, dat is wel gekend als hele ouderwetse uh, politiek. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Aan de andere kant van de lijn... Nou ja, ik vind het moeilijk om dat nou te zeggen. Ik, ik, heb, uh, ik ken Ali zijn op afstand uh, ja. al wel heel lang. Maar niet, ik ken hem niet van heel erg dichtbij. En hij is niet iemand die... die uh... Nee, want zo contrasteert met de dealen tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Het elkaar hele hoofdstukken uit de begroting gunnen bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, maar uiteindelijk zitten er parlementariërs. En die moeten gewoon, en die hebben, zoals Duis zijn een lange geschiedenis in het volkshuisvestingsonderwerp. En er ja. opvattingen over. En, en uiteindelijk nou, hij heeft ze ook nog eens uh, uiteindelijk door de fractie laten overtuigen... nadat er toezeggingen waren gedaan. Mm -hmm. Dus ik vind dat eigenlijk wel gewoon politiek. Kim? Het grappige is dat ik Samson maandag vroeg... Van, uh, heeft u vertrouwen en Toen zei hij, ja, nou ja, ik, ik heb wel aanwijzingen dat het goed komt. Toen dacht ik, zouden ze van tevoren gewoon hebben afgesproken... Duiverstein gaat er hard in, maar uiteindelijk in de tweede termijn gaan we geen brokken maken. En dan, dan is het inderdaad een spel. Ja. Maar dat was het volgens mij ja. niet hoor. Nee? Nee? Mijn indruk nee, was echt dat het dinsdagavond was, het, om een uur of zeven, dat het echt ontspannen. Ze... Ja. Ja. Ik vond het wel een hele uh, interessante opmerking die Duiverstein zelf in het debat maakte. Het zet het ook een beetje in een ander licht, en ik zeg het niet om hem te verdedigen. Maar hij kreeg natuurlijk het verwijt van dat hij gedraaid was hè? Ja. toen hij het standpunt innam. Waarop hij zei, en terecht volgens mij. Hoe kan ik gedraaid zijn als ik, als ik nog geen standpunt heb ingenomen? Mm -hmm. mm -hmm. En dat ja. was ook zo. Hij had wel ja. kritiek op het voorstel, maar hij had echt nog geen standpunt ingenomen. En een aantal vragen. Heeft. Hij is gewoon gaan kijken hoe ver die kon komen. En vond het op een bepaald moment dat dat ver genoeg was... om uiteindelijk niet met de oppositie mee te stemmen. En die vragen Dan waren ook waren ook meer... namens ja. de hele fractie. Hè? Ja. Ja. Dat vergeet ja. ook iedereen. Ja. Ja. Ja. Laten we even het gaan hebben over stemmen. Het elektronisch stemmen komt weer in zicht. Ik weet niet wanneer we weer naar de stembus gaan. Maar uh, als we dat gaan, uh, meneer Maart? Plasterk... Oh ja, natuurlijk. De gemeenteraadsverkiezingen. Dan zou het wel weer eens elektronisch kunnen gaan. Maar nu zo hartstikke waterdicht en veilig. Want wat doen we? We stemmen op de computer. En dan komt er een papiertje uit. Dat is het stembiljet. Daar staat je stem op en die doe je in de bus. Ja. Dus het is een combinatie van oud en nieuw. Maar waterdicht heb ik begrepen. Ja, het is, het is heel slim bedacht. Dus je hebt het voordeel van uh, het elektronisch stemmen voor de, de, de stemmer. Namelijk ook mensen met een gezichtsbeperking of anderszins. Die kunnen gewoon met moderne techniek kunnen ze hun keuze maken. Maar uiteindelijk komt er dan... En de zorg was, dan gaat er die computer in. Precies. En hoe en weet je, je dan het... zeker dat aan het eind van de avond... die computer niet gehackt is en die uitslag niet Dat tot. was de van de vorige dat keer. Dat was de vorige ja. keer. Nou, nu komt er gewoon een dingetje uit. En er staat op uh, uh, Stef Blok uh, VVD. Dan zeg je, nou ja, daar wilde ik inderdaad Grakig op stemmen. Ja. Nou ja, ik noem wel mijn buurman. Ja. En, uh, uh, en dan stoppen die in een bus. En dat is wettelijk de officiële stem. Maar die dus wordt dan weer met de hand geteld? Nee, of? en die wordt nee. dan na de hand, oh, want het wordt gespond. zo geprint... Oh, ja. dat die ook heel snel met, een, met, een, met zo'n dingetje op het bureau... In, in een paar minuten geteld kan worden. Dus dan heb je ook heel snel de uitslag. Dus ja. dat voordeel heb je ook. Je hoeft niet de hele nacht te gaan zitten wachten. Maar eh, als iemand eraan twijfelt, dan kan je zeggen... nou, telt nog maar een keer met de hand, want het zit gewoon in die bus. Hm. Maar nu dit grongrijp van de actiegroep tegen de stemcomputer... een computer-wiskit ook... Uh, die zei, maar wat nu... Zijn die bij Politiek 24? Wat nu als de uitslagen verschillen van de papieren en van de computer? Ga je dan eindeloos blijven tellen tot het bij elkaar komt? Of wat gaat er gebeuren? Nee, dat is het slimme hiervan. Er is geen uitslag van de computer. Dus die computer waar je dat op hebt ingezet. Je hebt alleen maar de papieren uit. Ja, die, die onthoudt het ook helemaal niet. Dus niemand, het is eigenlijk een printertje. Dus ik vind het zo'n geweldige oplossing dat ik me afvraag. waarom heeft het zo lang geduurd voordat hij werd bedacht? Dat hadden we destijds nog al kunnen doen. Hij verzinnen. zat er volgens mij, als je nu terugkijkt, destijds bij als Altes als optie ook bij. Oh. Alleen toen heeft men ambitieuzer willen zijn in de van ja laten we dan nou gewoon van het papier af en we doen het gewoon met een computer en dan want, maar kijk ik kan met een iPad kan ik zo een stembureau inrichten dus ja. dat gaat helemaal iedereen typen nou, enige... alleen dat kan aan alle kanten gekaakt worden ja. dus ja. maar dus... dat is dus het punt want het moet waterdicht zijn nou, nou is het enige dat wat, wat ervoor nodig is is dat je een hartstikke goed uh, werkend alles op elkaar aansluitend systeem hebt dat moet je dan hebben en nou is wel bekend van onze overheid dat ze als het gaat om uh, uitgebreide computersystemen... die allemaal met elkaar verbonden moeten zijn... en feilloos moeten kunnen uh, uh, uh, communiceren. Ja. Dat gaat echt altijd ja. mis. Nou is het is mooi hiervan dat je niks van communicatie of verbindenis nodig hebt. Want het zijn allemaal apart losstaande dingetjes. Het is gewoon een dingetjes. los computertje is een met een los, printknop. Ja, met zo'n ding. En dan een bus en dan een apparaatje wat het telt. En dan moet je dat gewoon op een formuliertje doorgeven. Ja, dan haalt zal de stroom uit. Nee. Dus nee, maar goed, dan nog heb je gewoon die dingen in de bus, die kun je ook handmatig Maar wat het dus teken. eigenlijk is, is dat het gewoon sneller gaat. Want het is eigenlijk niks anders dan het, exact ja, hetzelfde zelfs als met niet, het rode potlood. En onderschat niet dat er ongeveer een miljoen mensen in Nederland is die mm. slecht zien zijn ja. of slecht kunnen lezen die mm. beter met plaatjes uit de voeten kunnen. Maar die dus... verstandelijk gehandicapte mevrouw die ook in datzelfde programma zat die zag allerlei beren op de weg want het grote probleem is nog niet opgelost namelijk mensen die, die moeten dat een herkenbaar plaatje zien iets heel ja. helder als die rode tomaat van de SP of zoiets of de rode letters van de Partij van de Arbeid. Die twee noemden ze. Mm -hmm. Maar dat is dan nog steeds niet. Het gaat nog steeds mis. Nee, maar dat kunnen we dus inrichten. Dus je kunt nu, op, ja. als je dat met zo'n beeldscherm doet... Dan kun je, dat, moet, ja. dat zijn details die moeten nog worden ingevuld ja, Maar ik ben wel uh, mogelijk, eigenlijk alles overzint, heel erg blij mee. Als, en ik hoop dat het snel wordt ingevoerd. Mm -hmm. Want we hebben nu de laatste twee uh, Tweede Kamerverkiezingen. Tot drie uur, half vier ja. s'nachts moeten wachten voordat. De nou, misschien al met gemeenteraadsverkiezingen? Nee, nee, zo snel. We okay. moeten ten eerste de wet aanpassen. Want het zit allemaal in de wet vast. We moeten er ja. al mee experimenteren. Er zit ook nog wel een kosten uh, bij. Waarbij we dan moeten afspreken wie dat nou allemaal gaat betalen. Want het kost natuurlijk ja. ook wel weer geld. De Tweede Kamerverkiezingen haalt u niet eens, geloof ik. Hè? 2018. Ik hoopte dat we de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zouden halen. De commissie gisteren zei het 2018, 2018 is. Het snelste. Maar die van 2015 zeker niet. Dan zijn er geen kamerverkiezingen. Oh, nee. Nee. Althans. Goed, Althans. heren tot slot en dames uiteraard. In het kerstnummer van Elsevier zegt Mark Rutte dat hij al vanaf dag één met zijn premierschap bezig is. Een kleine groep getalenteerden, hè. Opvolging. Opvolging, ja. ja. Met zijn, uh, f, uh, precies. Met zijn opvolging van zijn premierschap bezig is. En een kleine groep getalenteerden die worden klaargestoomd als een opvolger. De vraag is natuurlijk uh, wie. Um, Pim, hoe heb jij dat uh, gelezen? Nou, ik vind het, vind het wel bij Rutte passen dat hij er nu al over nadenkt. Het zou overigens uh, uh, even aanhaken bij het vorige blokje nog wel eens even kunnen duren. Want ik herinner me Wim Kok in 98. Die werd aanvankelijk als een wat Noorse, zagrijnig premier gezien. Maar toen de groeipercentage van 4% en de, het geld tegen de plinten klotste... werd hij heel makkelijk herkozen. Het kan natuurlijk ook in 2017 zijn dat als het helemaal goed gaat... dat Rutte nog tot 2021 maar, zit. Wat denk je, Jos, is de reden dat hij het zegt? Waarom nou, zou hij het zeggen? Ik denk, nou, ik, ik denk eigenlijk uh, dat, hij, dat hij daartoe... Uh, geforceerd is om het te zeggen, en het past wel bij Rutte, om te zeggen van natuurlijk, ik heb in het bedrijfsleven gewerkt als personeelsmanager, natuurlijk kijk je naar je talenten en, en mensen die uh, hoger op kunnen. En dat gebeurt natuurlijk bij elke partij, hè? Mm -hmm. Ik bedoel, Samson denkt waarschijnlijk ook een halve Plasterk als opvolger, om er wat te noemen. <lacht> maar, maar, <lacht> maar die zegt het niet. <lacht> nee, maar ik, wil, ik, vind, ik vind het niet raar dat, dat politiek leiders om zich heen kijken van, uh, ja, als ik een keer wegval, of er geen zin meer in heb, of wat dan nee, ook. Nee, tuurlijk, maar is het niet averechts om dat hard op te zeggen? En je wordt natuurlijk als politicus nooit gedwongen om iets te zeggen. Hij heeft het niks, niks, niks, niks miszegd hoor, daar nee, gaat dan, het niet om. In, in de, ik heb heel lang in de wetenschap gezeten. Dan zag ik ook twee soorten leiders. Je hebt mensen die iedereen die een beetje in de buurt kwamen... als bedreiging gingen ervaren wegduwden. Hm. en wegduwden. En diegene die zeiden van... Nou, hoe meer talent ik in mijn omgeving heb, hoe beter. Laat ik ze zoveel mogelijk de kans geven. Daar worden we met z'n allen ook beter van. En dat laatste, dat straalt Mark Rutte kennelijk uit. En dat lijkt me ook verstandig. Ja, maar... Tegenspraak organiseren. Ja. ja, ja het, het was wel, wel, wel. wel grappig, een half jaar geleden... had ik een interview met Ben Korthals... Uh, partijvoorzitter Voorzitter van de VVD. Nog wel. En die benoemde... Nog wel, ja, hij stopte mee. Uh, die benoemde toen nadrukkelijk Halbe Zijlstra, de huidige fractievoorzitter, en uh, Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, als de kroonprins en de kroonprinses uh, mm -hmm. van de VVD, als voor de opvolging van Rutte. Ja. Nou, uh, toen stond de fractie echt op zijn achterste been, want daar mag je niet over praten, want daarmee wekt je dus de indruk dat Rutte van plannen stoppen. Mm. En dat is nog maar zeer de vraag. Volkstein heeft diezelfde namen genoemd, trouwens. Ja. Dus, ja. ja. Goed, dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Het is, het is mooi om te weten dat hij ermee bezig is... zodat we niet met een leem te komen te zitten. Op, ja, en momentarisch... dus, ja, je moet er niet de conclusie uittrekken... dat Rutte niet voor de volgende verkiezingen beschikbaar nee, nee, nee, nee, nee, ja, is. Nee, dat het, is wat Pim ook ja, zegt, En dat he? hij de statuur heeft dat hij tegen tegenspraak kan... Dat hij, dat hij daar niet bang voor is. Dat is wel een goede trek in een... Ja, uh, en je moet als partij je, je recrutering ook goed organiseren. Zorgen dat er weer nieuwe generaties zijn, dat er ook kamerleden zijn. Die, nou, ik ga maar geen namen noemen, maar nee. je kunt ze zo ook bij de VVD wel aanwijzen. Waarvan je denkt, ja, die zou eigenlijk ook Waarom beste... zou je daar niet gewoon open over zijn? Ja. Zeg je? Ja. Ja. Okay. Welke Goed. namen had u in gedachten? <laughs> maar het kan nog net hoor. Maar het het aanwijzen ja, van ook... kroonprinsen. Daar hebben we een slechte ervaring nee, in ik politiek, dat, dat is, nee. Die krijgen altijd doorsteken in ruggen. Oké, okay. minister Plasterk. Heel hartelijk bedankt. Jos Heijmans van RTL. En Pim van Galen van Nieuwsuur ook bedankt. En in Joffersum zit te popelen. Om zometeen nou. het Radio in Journaal te gaan presenteren, Bert van Sloten. Ja, jullie houden niet op zich. Nee. nee, tuurlijk niet, Tessel. Dankjewel. Uh, wij gaan het zo hebben over Zuid-Soedan. We gaan het hebben over de grensrechter. Onze uh, correspondent, onze verslaggever is bij de uitspraak aanwezig geweest. En natuurlijk ook over Rusland, want Poetin heeft uitspraken gedaan. Sterker nog, hij heeft amnestie verleend aan verschillende mensen. Hoor je meer over? Straks op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 PVV-leider Wilders heeft anti-islamstickers laten drukken... die mensen bij hem kunnen bestellen. En op de sticker staat de islam is een leugen, Mohammed is een boef... en de Koran is gif. Eén van de stickers heeft hij op de deur van zijn werkkamer geplakt. Wilders gebruikt voor zijn actie de vlag van Saoedi-Arabië... waar normaal gesproken de geloofsbeleidenis op staat. Het is niet mijn intentie om rotzooi te trappen bij mensen die gelovig zijn... maar het is wel mijn intentie om mensen te proberen te bevrijden... om hen los te zien te krijgen van het juk van de islam... zegt Wilders in een interview met de NOS. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een hoger beroep dezelfde straffen opgelegd aan de verdachten van de dood van grensrechter Nieuwenhuizen. Volgens het Hof zijn alle verdachten schuldig aan het medeplegen van doodslag op de grensrechter. Aan de zes minderjarigen zijn straffen tot twee jaar jeugddetentie opgelegd. De enige volwassene onder de verdachten ja, krijgt zes jaar cel. Zijn advocaat stapt naar de hoge raad. DigiD, de digitale handtekening waarmee je zaken als belastingaangifte en vergunningen kunt regelen bij de overheid, wordt verbeterd en uitgebreid. Dit is een van de maatregelen die de ministers Plastering van Binnenlandse Zaken en Kamp van Economische Zaken nemen om elektronische identificatie te verbeteren.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 En de ANWB verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. De avondspits verloopt tot nu toe bescheiden. De meeste dagelijkse file staan rond Utrecht en Rotterdam. Maar de vertraging blijft beperkt. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 richting Duitsland staat file vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Velperbroek en 7 naar 4 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk.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 en komen de mooiste commercials van over de hele wereld voorbij. er dus, vanavond half negen, Nederland 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemiddag, het is donderdag 19 december. Mooie dag. We proberen straks contact te leggen met Zuid-Soedan. Buitenlanders worden geëvacueerd, maar nog lang niet iedereen is weg. Hoe lastig is het om tegenwoordig burgemeester te zijn? Aleid Wolfson van Utrecht neemt afscheid en Josefien gaat op onderzoek uit. President Poetin heeft vriend en vijand verbaasd... met de amnestie voor Godokowski en Pussy Riot. Enkele leden daarvan, althans. We blikken ook vooruit op de bekerwedstrijden van vanavond. Dat doen we bij Spakenburg, want Spakenburg hoopt op een stunt... als IJsselmeervogels aan de Westmaat vanavond tegen Ajax speelt. Bij ons op de Westmaat geniet je het meestal. Die spelen, hij is tegen. wat feest wordt vanavond, dat gaan we zo ook van de trainer horen, want we gaan zo even met hem bellen. We beginnen in Leeuwarden, daar heeft het gerechtshof in hoger beroep zelfs de straffen opgelegd aan de verdachte van de dood van grensrechter Nieuwehuizen. Nieuwenhuizen. even Edwin van den Berg, die is bij het hof daar. Edwin, om te beginnen maar eens eventjes, wat was de argumentatie van de rechter? We spraken kort na het eindsignaal van die wedstrijd. Edwin, de Edwin uh, ik, ik dacht even dat jij ons niet hoorde. Maar op een of andere manier hadden wij het verkeerd geschakeld. Waardoor jouw uh, antwoord niet te horen was. Dus mijn vraag ja. is: dus sorry daarvoor, of jij even opnieuw wil beginnen. Wat was de argumentatie van de rechter? Ik vertelde dat volgens het gerechtshof er sprake was kort nadat de scheidsrechter afloot vorig jaar. Die wedstrijd tussen Buitenboys en Nieuwsloten, Sloten. Er een explosie van geweld op het veld ontstond. Omdat de spelers van Nieuwsloten Sloten ontevreden waren. Woedend eigenlijk over het naar hun idee vele vlaggen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Die begonnen hem te trappen, te slaan en hij viel op de grond. Hebben hem toen opnieuw getrapt tegen zijn hoofd, tegen zijn hals. En, zegt het Hof, uh, Nieuwenhuizen was tegen al dat geweld... door meerdere spelers uh, niet bestand. Hij had daar geen schijn van kans. Onder de schoppende uh, spelers was onder meer ook de begeleider... de enige midderjarige verdachte in dit strafproces. En, zegt het Hof, ja, hij had... Uh, eigenlijk die vechtpartij moeten voorkomen. Hij had die kluwen vechtende jongens met Nieuwenhuizen uit elkaar moeten halen... maar hij vocht juist mee en haalde zelfs uit. Luister naar een van de rechters van het Hof, Harm-Jan Deuring. Het resultaat van het door verdachten op Richard Nieuwenhuizen uitgeoefende geweld is bekend. Ruim een etmaal later is hij overleden. doodgeschoten op het voetbalveld. Een schok van verontwaardiging en afschuw is door de samenleving duidelijk voelbaar geweest. Richard Nieuwenhuizen is zijn leven ontnomen, terwijl het leven het laatste is wat je kwijt wilt raken. Zijn overlijden betekent ook een vroegtijdige, lege plek binnen het gezin waarvan hij deel uitmaakte. Was dat gezin, Edwin, trouwens aanwezig? Was de familie er? Zeker net als bij de uitspraak bij de rechtbank in Lelystad. Dat was in de zomer. Half juli waren ze er vandaag ook bij. Niet in de zaal waar deze uh, rechters hun uitspraak deden. Maar in een aparte ruimte hier bij het hof in, de, in Friesland. Maar zij wilden natuurlijk met eigen ogen en oren vernemen wat het vonnis was. En zij zijn daar ook blij mee. Dat volgens het hof uh, opnieuw er voldoende bewijs is om alle verdachten... dus de zes minderjarige jongens en ook hun begeleider te veroordelen. Wij zijn op zich tevreden met de uitspraak. Blij kunnen we helaas niet zijn, omdat toch een van de verdachten weer vrij wordt gelaten. Dat is logisch, want de bewijzen waren minimaal. Maar buiten dat, uh, ja, het hoge beroep is nu afgesloten. We hoeven ze niet meer te zien. Dus wij zijn nu wel een stapje verder als gezin en als familie. Wij kunnen weer ja, toch wel de hoofden uit, uh, uit ons hoofd gaan uh, verwijderen. We kunnen door. Precies. Ja. Hoe is het met jullie? Want het is ruim een jaar later. Ik denk hetzelfde nog een beetje als een jaar geleden. Ik denk dat we hem nog steeds achteraan rollen. Dat is een van de zoons, alleen Nieuwe Huizen, de zoon van de, de grensrechter. Kort na de uitspraak, um, Ed, hoe hebben de advocaten trouwens gereageerd. Ja, die zijn uh, teleurgesteld. Dat was natuurlijk ook wel uh, een beetje te verwachten. Die hebben net als bij uh, de rechtbank opnieuw geprobeerd om uh, het hof uh, duidelijk te maken dat Nieuwenhuizen een aderafwijking had. Dat is hier ook gezegd door uh, een, uh, een wetenschapper. Die is door de advocaten uit het buitenland gehaald. En die heeft het hof geprobeerd te overtuigen dat mogelijk die aderafwijking die hij had, heeft bijgedragen aan zijn overlijden. Met andere woorden, zonder die aderafwijking, zeggen de advocaten, had hij die... Schoppartij, die weliswaar flink was en gewelddadig mogelijk... Overleeft. Maar zegt het Hof, alles overziend, alle dossiers bekijkend en alle getuigen beluisterend, wijzen zij dat af en zeggen dat er zoveel geweld is toegepast dat Nieuwenhuizen echt is overleden aan wat er op die zondagmiddag op dat Almeerse voetbalveld is gebeurd. Nou, daar laten de advocaten het niet bij zitten. Die stappen naar de Hoge Raad en dat betekent dat er ook na ruim een jaar na dit incident in Almere nog geen einde komt aan dit proces. Edwin van den Berg was dat. Het lijkt erop dat de Zuid-Soedanese regering... de controle heeft verloren over de stad Bor. Zo'n 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Juba. Rebellen zouden Bor na hevige gevechten hebben ingenomen. En ook in Juba blijft de situatie gespannen. Ondertussen zijn er ook zorgen bij de Verenigde Naties. De chef van de VN, Ban Ki-moon, is zeer bezorgd. Hij spreekt over een politieke crisis. Dit is een politieke crisis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 Some signs of this. Er is een risico dat het geweld zich nog verder uitbreidt over Zuid-Soedan, zegt Ban Ki-moon. We praten erover met Anne Haaksman de Korsten, journaliste voor Radio Tamouj in hoofdstad Juba. Gisteren hoorde u haar uh, ook al. Ja, toen vroeg ik eigenlijk een beetje hetzelfde, van hoe is de situatie op dit moment in, in Juba? Uh, goedavond, de situatie in Juba is op het moment... Uh... Redelijk goed. Ik ben nu uh, in mijn eigen compound omdat de avondklok weer is ingegaan. Maar gedurende de dag uh, was het op straat uh, rustig. Mensen waren uh, op weg weer naar hun wijk. En dat is de eerste dag dat uh, ook mijn collega's uh, naar het werk komen. En beginnen verslag te doen van wat er in andere gebieden dan in hun eigen uh, wijk gebeurt. Ja. En dat is uh, voor Juba goed nieuws. Um, maar in andere uh, Delen van het land uh, is, is het uh, een stuk minder uh, omdat het zich verspreidt. Ja, want we hoorden het al over Bor. Uh, daar wordt hevig gevochten. Die berichten komen ook bij u binnen. Ja, absoluut. Uh, Bor is uh, afgelopen nacht uh, uh, heel erg geweest. En alle inwoners van de stad Bor zijn uh, weggevlucht. Uh, ik, ik hoorde van een collega dat een familieleden daar. Uh, op 10 kilometer afstand van de stad wachten tot het uh, weer wat rustiger is en dat ze terug kunnen. Um, dus ja, en, en ook in andere gebieden, we hoorden dat het uh, aan de andere kant van de Nijl, uh, dicht bij Juba zijn er militaire barakken aangevallen. Ja. En de soldaten daar zijn weggevlucht, ja. maar later uh, weer hergegroepeerd en teruggekomen. Ja, dus elders in het land is het behoorlijk onrustig. Nou weten we dat gisteren is opgeroepen tot evacuatie, ook door de Nederlandse regering. Veel mensen verlaten ook het land via het vliegveld. Heeft u daar ook enig zicht op? Zijn er inderdaad heel veel mensen die naar dat vliegveld toe gaan? Ja, absoluut. Ik ben zelf vandaag een keer naar het vliegveld geweest. En ik heb ook gezien hoe de Britten evacueerden. Um... Het is vrij druk op het vliegveld. Uh, vooral uh, Britse en uh, Amerikaanse mensen en zuid mensen met een Britse of Amerikaans paspoort stonden daar. Uh, uh, ik heb gezien hoe de Britten vroeg, uh, vroegen alle mensen om alleen een paspoort en een telefoon mee te nemen. En de rest ook naast het, de landingsbaan achter te laten. Uh, het vliegveld is ook even dicht geweest omdat een uh, vliegtuigje landde. En die kwam niet helemaal goed uh, terecht. Uh, en ze uh, kwam met een neus op de landingsbaan terecht. Maar dat is binnen uh, uh, een uur opgelost. Goed. Uh, u heeft het uh, gezien. En zelf gaat u over een paar dagen weg, vertelde u gisteren al. Mevrouw Haaksman, de kosten. Uh, ik denk u... Dank u wel. Dan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Je zal maar burgemeester zijn deze dagen. Zoals bijvoorbeeld Alain Wolson. Om maar niet te spreken over Onno Hoes in Maastricht. Een burgemeester die krijgt wat over zich heen deze dagen. Josephine Trehi is in Utrecht. Want het is de laatste dag van de burgemeester. Het is het afscheid van de burgemeester. Ga je me een bloemetje brengen, Josephine? Nou, hij is voorlopig nog druk aan het werk, want uh, ze zijn binnen bezig met de laatste raadsvergadering uh, voor de kerstvakantie. En er staan allemaal zware onderwerpen hè, op de agenda. Ik kijk even naar Wouter de Heus, die is columnist van het AD, uh, Utrechts Nieuwsblad. Volgt al twintig jaar de Utrechtse politiek. We staan hier bij het stadhuis, waar het trouwens ook kerstmarkt is. Ja, gezellig maar, is het. het is nog even aanpoten daarbinnen. Ja, het is, uh, zijn hele zware onderwerpen over de prostitutie op het standpad. Utrecht, uh, daar zijn alle prostituties weggestuurd, alle boten zijn uh, gesloten. Het gaat over de bouw van een nieuwe centrale bibliotheek van maar liefst, 80 miljoen euro. Dus uh, hij kan nog even aan de bak. Ja, vandaag ben ik hier omdat we het inderdaad gaan hebben over het afscheid van Aleid Wolfse, Maar ook is het nog wel mogelijk om burgemeester te zijn in deze tijd. Hè? Dat alles onder een vergrootglas ligt. En deze burgemeester heeft er ook erg mee te maken. Veel kritiek te verduren gekregen. Um, gaat u hem missen? Nou, ik zou heel hypocriet zijn als ik zou zeggen dat ik hem zou missen. Want uh, ik vond het nou niet een erg uh, sterke burgemeester voor Utrecht. Uh, hij begon echt uh, heel onervaren, vijf jaar kamerlid geweest, een beetje rechter. Uh, en dan kom je echt als bestuurder in een, grote, een redelijk grote stad met veel zware dossiers. Vond ik niet dat hij dat goed gedaan heeft. En om op je vraag terug te komen of het nog wel mogelijk is uh, om als burgemeester het goed te doen. Uh, de burgemeester die we krijgen op 1 januari, die uh, heeft acht jaar Amstelveen gedaan. Dat is natuurlijk geen Utrecht, maar die is daar bewieren ook, bejubeld. En, uh, dus het kan wel. Maar uh, het ligt er ook hoe je er zelf in staat. En Je ziet, zag het gisteren, een lange vergadering in uh, Maastricht. Omdat Onno Hoes gekust heeft met, uh, met een gozer. Ja, dat, ja, dat, dat maakt het vrij onmogelijk uh, in deze tijd om als bestuurder bestuurlijk bezig te zijn. Als dat soort zaken gaat spelen. Ja, en hij stond ook op een website met ontbloot bovenlijf. Dat vonden mensen ook te ver gaan. Ja, nou ja, dat, uh, zolang hij het bestuurlijk goed doet lijkt me dat niet relevant. Uh, bij Wols is het echt nooit gegaan over privé-dingetjes of rare uitspattingen, uh, uh, alles al, als we dat al zouden weten... is dat in ieder geval nooit in de openbaarheid gekomen. Dat ging echt over zelf functioneren en dat waren wel zware onderwerpen. Dus je ziet wel een groot verschil. Toen Wolse begon 1 januari 2008, leek de wereld toch nog net iets anders dan nu. Het wordt steeds hyperiger en heigeriger. Dus ik vind niet dat hij zeker de eerste jaren niet onder een vergrootglas heeft gelegen. Ja, straks gaan we door over die veranderende positie van de burgemeester met een oud-burgemeester. En die mevrouw die coacht nu zelf burgemeesters. En je probeert de burgemeester zelf ook nog te spreken? Ja, na zessen. Na zessen. Nou, dan kan je dan die bloemen meenemen, Josephine. Dank je wel. met de Verkeersinformatie. De avondspits verloopt bescheiden. Bert is nu wel een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. En dat veroorzaakt de langste file tussen Meer en Knoop.1 Nes. 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Stella, dat is de eerste gezinsauto op zonne-energie, zo heet die. Een team van de Technische Universiteit Eindhoven heeft de auto ontwikkeld... en is er wereldkampioen mee geworden tijdens die race in Australië. Vanmiddag kwamen ze terug en ze gingen nog even rijden. En Ewout de Bruin, onze verslaggever, mocht een stukje meerijden. De bips eerst. De bips eerst. Ah, nou, dat is dus een, uh... een speciale manier van instappen. Ik kom een beetje naar binnen liggen, maar het gaat wel. En wie ben jij? Ik ben Jeffrey, uh, Jeffrey van Pinksteren. En jij bent nu eventjes uh, de chauffeur in deze auto? Ja, klopt. Ah, we gaan. Dit ja. geluid dat hoor je eigenlijk alleen maar in het begin. Want nu valt het weg. Het heeft eigenlijk te maken met uh, een manier van schakelen in de motoren. Ik weet er ook niet alles van. Maar dan, uh, dan loopt de motor nog niet helemaal uh, zo efficiënt als dat hij doet op zijn, uh, op zijn werkpunt. Zeg maar. maar als je daar doorheen bent... Dan, uh, de rijdt het eigenlijk hartstikke soepel, zoals je al hoort. Uh, het is eigenlijk een gewone auto, maar dan een stuk lichter en efficiënter. En met een zonnepaneel op het dak. En we hebben dan ook, ja, bijvoorbeeld in de wielophanging, in uh, hetgeen waar ik zelf veel aan gewerkt heb, hebben we geprobeerd om het allemaal zo normaal mogelijk te houden, maar wel met het oog op efficiëntie. En dat houdt in bijvoorbeeld dat als, als ik nou door de bocht rijd, dat het stuur dan weer terugstuurt automatisch. Zoals dat bij een normale auto ook is, kijk. Dan gaat het vanzelf weer terug. En ja, Dat soort kleine dingen. Zeg maar, die maken het dat het eigenlijk aanvoelt als, alsof je een gewone auto rijdt. Stella, zo noemen de studenten hun auto, liefkozend, die rijdt dan wel als een normale auto. Maar hij ziet er niet zo uit. Het is een langwerpige, lage auto, heel erg laag, hij komt zeg maar, tot een middel. Instappen gaat dus een beetje lastig. En dat grote zonnepaneel op het dak, hè, ja, dat maakt hem toch wel heel anders. Het ziet er niet uit als de auto's die we op de weg gewend zijn. Het is op dit moment nog een beetje een rare eend in de bijt... als je het naast alle sportwagens en zo zet. Maar dat is natuurlijk ook een kwestie van gewenning. Uh, deze vorm die is eigenlijk heel erg ja, aerodynamisch. Er is weinig luchtweerstand. En heel veel auto's op dit moment zijn puur gemaakt om ja, heel mooi te zijn. Nou, wij moeten daar natuurlijk uiteindelijk met een productieauto een soort van combi in gaan vinden. Een hele sexy auto, maar ook nog eens een keer met heel weinig luchtweerstand. Ik ben Wouter van Loon je bent een van de mensen van het team en wereldkampioen. En wereldkampioen. Nou, ja, ongeveer vier maanden geleden gingen we weg als uh, studentjes met heel veel hoop en grote dromen. Met onze uh, zonneauto Stella. En uh, nu zijn we terug uh, als wereldkampioen. En uh, kan je vertellen, dat voelt heel goed. Ja, wat voelt daar het lekker staan? Ja, gewoon het gevoel van je hebt het gedaan natuurlijk. En uh, niet iedereen kan het zeggen. Het is echt ook de eerste keer eigenlijk in de geschiedenis dat we... Ja, een, een gezinsoud op zonne-energie hebben. En dat is eigenlijk voor onszelf nog wel veel mooier, dat we dat hebben neergezet en de wereld hebben kunnen laten zien van... kijk jongens, het kan echt. En dat is eigenlijk nog wel het leukste. Ik ben helemaal tevreden alsof over tien jaar echt... Dus Stella, zij het in iets andere vorm bij jou voor op de deur staat. Ja, en als hij dan bij mij voor de deur staat, dan kan ik er ook nog allemaal dingen mee begrijpen als hij niet rijdt. Nou, het hele mooie van dit concept is dat je, als je een zonneauto hebt en die staat in de zon, die staat voor je huis, dan is het nog steeds ja, energie aan het produceren. En we hebben zelfs berekend dat in Nederland met gemiddelde kilometers die mensen rijden en de gemiddelde zonnestraling dat je zelfs meer energie opwekt dan dat je verbruikt. En hiermee heb je eigenlijk. Ja, een auto die energie positief is geworden die voor jou de wasmachine laat draaien als je thuis bent en dat is natuurlijk wel heel mooi meegenomen. En weg gaan ze, onze verslaggever Ewout de Bruin en Stella. Eindover de studenten overigens denken dat het nog zeker tien jaar duurt... voordat de auto te koop is. De zonne-energie, zou die vandaag erop kunnen draaien, Marco? Ja, we hebben vandaag wel zon gehad. Maar ja, je zit wel in het verkeerde jaargetij eigenlijk. Hè? De zon staat laag, schijnt dus een lange weg door de dampkring... en ja, dan wekt die over het algemeen net even iets minder op dan had je zomer. Met een beetje een zomerautootje, ja. op een dag, zeg, nou Vandaag uh, laag stond, uh, stond de zon. Wat uh, hadden we verder nog voor weer? Een beetje, een beetje zacht, maar ja, dat is eigenlijk al de afgelopen dagen het geval. Ja, inderdaad. Vanmorgen begonnen we met regen en buien. Hè. En de middag werd het droog, klaarde het op. Nou, nu hebben we eigenlijk overal brede opklaringen. En vanavond gaat de temperatuur dan ook uh, vrij vlot onderuit. Uiteindelijk blijven we net boven het vriespunt hangen. Plus één in het Noordoosten. En dan uh, in het Westen natuurlijk uh, wat hogere temperaturen. Een graad of vier als minimum. In het Westen raakt het overigens ook weer bewolkt. En vooral langs de kust zou er dan een enkel buitje kunnen vallen. Ook morgenochtend, met name dan in het Noorden van het Land. Maar verder een uh, nou, redelijk rustig weerbeeld. Met af en toe wat zon weer morgen. En, uh, ja, normale temperatuur. Als ik dat zo allemaal aanhoor, uh, zacht, dat is het woord wat de hele wijk uh, valt. Dan zit ik meestal te denken, hey, er zullen heel veel mensen morgen ook vertrekken. Richting de Alpen, ja. naar de sneeuwgebieden. Uh, is het daar ook zo zacht? Ja, daar is het ook zacht. En dat betekent dat de omstandigheden heel wisselend zullen zijn. Ga je naar een hooggelegen skigebied, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Daar ligt uh, best wel voldoende sneeuw. Uh, in Frankrijk, uh, Zwitserland en Italië komt er nu... En ook morgen nog behoorlijk wat bij. Soms wel 30 centimeter. Dus dat zijn leuke hoeveelheden waar je over praat. Ook tot een niveau van laten we zeggen zo'n 1200 meter hoogte. Maar kom je nou echt lager. Ja dan wordt het toch allemaal wat uh, penibel. en zeker problematisch. Ook, ja zeker ook in Oostenrijk. Want daar valt sowieso niet zoveel. Of misschien wel helemaal geen neerslag. En daar blijft het ook voorlopig nog even aan de zachte kant. In nee, groene dalen in Oostenrijk. Ja nou ja uiteindelijk ook niet overal. Kijk die uh, skipistes, dus Die skigebieden zijn vaak wel zo goed voorbereid. Op dit soort weertie. Dus dat ze uh, er altijd wel ja. iets van kunnen maken. Maar ja zo mooi als het af de afgelopen jaren was het dat je eigenlijk eind november al een sneeuwdek had wat je normaal ergens in februari had. Ja, zo mooi is het dit jaar niet. Het wordt een beetje werken in de sneeuw. Ja, ik ben er ook bang voor. Dankjewel, Marco. Marco verroeg van start. En Marco, dit is uh, Dancing in the Dark. Uh, hou je ervan? Ja, het is een lekker nummer. Heerlijk. Ga je hard van rijden in de auto? Moet je niet doen als je <laughs> een <drietsport laughs> nee doen, niet gaat. doen. Het is Bruce Springsteen uit 1984. Born in the USA heette het album.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 Joke, here's some wine, it's on me I shake this world up my shoulders Come on, baby, the laughs on me Stay on the streets for this time And they'll be carving you up, alright. right They Say you gotta stay hungry Hey, baby, I'm just a fast star in the night I'm trying for some action I'm sick of sitting around De voet kan weer van het gas, het gestopt worden. We gaan weer over tot orde van de dag. Dat was Bruce Springsteen. Vijf partijen zijn er trots op. Vijf andere partijen maken er gehakt van, van het pensioenakkoord. De SP, de PPV, het CDA GroenLinks en 50PLUS. Die niet meededen, die zijn zeer kritisch en ook een beetje cynisch. Pieter Onzicht van het CDA. Wat is nou het verschil met de regeling die hier... met veel kabaal voor de zomer is afgewezen? Toen was er 1,85 procent opbouw... Nu is er 1,875% opbouw. Die laatste achter de komma dat betekent 90 cent per jaar extra pensioenopbouw. Voor iemand die een ton verdient, mag door dit akkoord... 20 euro per jaar meer opbouwen dan wat er in het voorjaar lag. En voor iemand met een inkomen van ongeveer 35.000 euro... die mag per jaar, in vergelijking met wat er voor de zomer lag... 5 euro extra pensioenrecht opbouwen. Het is eigenlijk vooral... Een staaltje plunderpensioenpotpolitiek, zou ik het uh, willen noemen. De pensioenen op dit moment die zijn en worden verlaagd. De premies kunnen omlaag, zeggen ze dan. Ouderen komen niet aan het werk, dat is de toestand. En je wordt gezegd, en dan moet je maar langer doorwerken. Voorzitter, dit is allemaal niet met elkaar te rijmen. De verlaging van de pensioenopbouw die is heel erg schadelijk voor alle werkenden. Maar naarmate je jonger bent, neemt de schade Toe. En Nederland had tot verkort het beste pensioenstelsel ter wereld, maar daar maakt dit kabinet een einde aan. Na nou, alle pensioenkortingen voor de gepensioneerden zijn nu ook de werkenden aan de beurt om gepakt te worden in de pensioenopbouw. Voorzitter, dit akkoord leidt tot een onverantwoord laag pensioen die de toekomstige armoede van Nederland zal betekenen. En dan hoopt het kabinet ook nog op een flinke premieverlaging. Maar of dit gaat uitpakken, dat is de grote vraag. Wat 50PLUS van dit slechte pensioenakkoord vindt, en nog, en nog het meest verbaast ook... Is dat D66 bij uitstek de Partij voor de Jongeren hier een handtekening onder gezet heeft? Het akkoord legt de rekening bij de gepensioneerden van de toekomst, betaald door de 50 plussen van nu. Voorzitter, ik begin met een lofuiting. Een lofuiting gericht aan de minister van Financiën. Want daar waar de premier er niet in slaagt om een stabiele meerderheid voor zijn rechtse plannen te vinden, is het de minister van Financiën wel gelukt. Het is een compliment waard. Een complimentje van de oppositie. Van Jesse Klaver van GroenLinks. Hij moest er zelf om lachen. Voor minister Dijsselbloem van Financiën. Peter Blok maakte het verslag van het debat.